Het Bulldog Mysterie. Een spannend detective luisterspel in tien delen door Ronald Patterson. Titelmuziek Koos van der Griend. Drums Serge Bonin. Negende deel. Diamanten. Pak maar weg.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 Voor het geval u het nog niet wist, dit is Howard Ilsman, mevrouw Ibanez. Ja, het ziet er beroerd voor u uit, meneer Ibanijs. Tenzij u wel degelijk heel duidelijk kunt verklaren waarom u in staat van zelfverdediging geschoten hebt. U kende Howard Ilsman toch, nietwaar? Ja, dat is toch eerst zijn arm verbinden. Straks bloedt hij nog dood. Wees gerust, mevrouw Ibanez. Het is maar een heel onschuldig schandschot. Gaat u zitten, meneer Ibanez. En dat er intussen iemand voor bandmiddelen gaat. Dan is het zo voor elkaar. Jij steekt weer even een handje toe, Elie. Oh, reken u maar op mij, sir Goed zo. Alles komt in orde, meneer Ibanez. Ja, maar het tapijt ziet er lelijk uit. Alles vol bloed. En uh, vertelt u intussen maar eens op, meneer Ibanez. Ik zat hier aan mijn schrijftafel toen die kerel plots in de kamer stond. Ik, ik wist niet waar hij vandaan was gekomen, maar hij hield een revolver op me gericht. Ik grip de wijn uit de ladder. Meneer Ibanez. U kende Elsman toch, nietwaar? Ik? Nee, hoe, hoe komt u daarbij? Ik heb er geen idee van wie hij is. En zijn naam? Komt zijn naam u niet bekend voor? Perdios, Oh, Robert Eelsman. Dat, dat is de naam die op al die onzinnige telegrammen stond. Geadresseerd aan een meneer Boldoch en op mijn adres. Ja, ziet u wel, we komen er. Zee, zee. En wat deed meneer Eelsman dan? Bleef hij gewoon staan? Maar ah, nee, hij, hij mompelde wat in en toen vuurde hij. Ik heb natuurlijk geen ogenblik aarzelden en teruggeschoten. Ja, ik, ik heb meer geluk gehad dan hij. Ja, dat mag u wel zeggen. Wel, meneer Ibaneis, uw uitleg lijkt me wel geloofwaardig. U denkt toch niet dat ik u wat wijs Ja, er zijn in ons besloten kringetje hier heel wat ernstige dingen gebeurd. Voor de jaart is iedereen verdacht. Tot het eigen tegendeel bewezen is. Hier zijn we met verband, Gerrida. Sir Brandon, er is telefoon voor u. Telefoon voor mij? Ja, Londen aan de lijn. Dringend zijn we. Oh, excuseer me dan een ogenblik. Ja? <laughs> Kom, senor Ibanez. Daarjuist hebben we even uw geweten gecontroleerd. Laat ons nu even naar uw arm kijken. Ja, we hebben dan toch maar eventjes geboft. Solarin aangehouden. Dat hoor ik graag. Solarin was maar een koerier. Maar één schakel in die hele smokkelketen. Ja, ik heb liever met de kleine mannetjes te doen, die praten gewilligers. Voor de grote koppen staat er vaak te veel op het spel. Maar ik vind het erg jammer dat u precies nu weg moet verbranden. Ja, je begrijpt dat ik even naar Londen moet overwippen om Solarin op de rooster te leggen. Ja. Maar ik kom vanavond nog terug naar Littlehampton. Al is het na middernacht, ik kom beslist terug. Ik zou namelijk voor geen geld van de wereld... ...jouw goocheltruk willen, mees Holland. Daar doet u goed dan ook. Apropos, ja? hoe vond u de verklaring van Ibanez? Als verklaring was het uitstekend. Als de revolvers op de vingerafdrukken onderzocht zijn... ...dan zullen we misschien meer weten. In elk geval, we hadden 100% kans... ...dat Eelsman ons naar Mr. Bulldog zou leiden. En die blijft de vraag open... Was hij al zover? Was en is Ibanez de tweede grote man? Of was Eelsman nog op weg naar Mr. Bulldog? Zeg Holland, hmm? heb jij aandachtig in het vertrek rondgekeken? Ja, onder de gegeven omstandigheden vond ik dat wel nuttig, ja. Maar in feite is het Ellie die me op een idee heeft gebracht. Dan geloof ik dat we beide hetzelfde in ons hoofd hebben. Jij bedoelt die bloedsporen, nietwaar? Hmm, ja, inderdaad. De bloedsporen die door wat heel de kamer om verspreid waren... en op een bepaalde plaats een kleiplasje vormden... en dan enkele sporen op de muur achterlieten. Dat is precies wat ik bedoel, Holland. Zorgt u dat u op tijd terug bent, verbranden. Ik geloof dat we zeer goed op weg zijn. Nee, nee, nee, nee, nee, meer beklap ik je niet. Er is voor gezorgd dat vanavond laat, als zo'n Brandon terug is, iedereen in de grote living zal bijeen zijn. Daar ga ik dan een beetje goochelen. Meer hoef je niet te weten. Ik, je houdt niet meer van me. Oh, oh, maar hoe kom je daarbij, liefje? Vroeger heb je gezegd dat mensen die van elkaar houden, geen geheimen voor elkaar hoeven te hebben. Heb ik dat werkelijk gezegd? Ja. ja. Oh, toen moet ik nog erg jong en onervaren geweest zijn. Zelfs voor wat de hartsgeheimen alleen betreft... ...zou ik daar nu niet meer zo zeker van zijn. Je bent een bruut. Wat een moeite een vrouw nu doet om haar nieuwsgierigheid te bevredigen. Ongelooflijk. Als we in Amerika waren, liet ik me van je scheiden. En op welke scheidingsgronden als ik vragen mag? Geestelijke mishandeling en morele brutaliteit. Hmm, dan is het maar gelukkig dat we niet in Amerika zijn. Dat behoed je voor een grote stommiteit. Zeg me maar dan wat er in het pakje zit dat daar net is aangekomen. Een half dozijn verse borden. Ja, dat zul je me wel wijsmaken. Omdat er op de bestelauto liter Hamptons bliksemwasrij stond, daarom loop ik er nog niet in, hoor. Wel, dan zijn het geen borden. Ja, en nu ga je zeker over het telegram beginnen? Nee, spreek helemaal niet meer tegen je. Dat is maar best ook. Ik zou je toch niet meer horen. Nee, en waarom niet? Omdat elke goochelaar die zichzelf respecteert. ...een hete douche neemt voor zijn optreden. En dat ga ik nu doen ook. Nou, oh, Engert. Kijk op. Nou, wacht. Wat dat telegram nu ook weer. Oh. Met garantie... zei Brendan Fox... ...gevraagde verzonden persnelle koerier... ...volgens instructies. LDB. Met garantie... Brendan Fox, gevraagde, per snelle koerier... volgens instructies, LDB. Ja, maar nou waar aan mijn wijs uit... Hé, hey, nikt uit onder de douche. Als ik eens even in het pakje ging kijken. Goeie hemel. Maar dat is... Dat zijn ruwe diamanten. Voor een fortuin ruwe diamanten... Mag ik nog even voor je inschenken, Mercedes? Garcia, je hebt te veel gedronken. Val de woens in het oog. Kom, zit nog niet zo dicht naast me. <laughs> Wat kan dat nou, een build of Face, mensen? schreeuw? Garcia, niet schreeuw uit. Njemanje, njemanje. Gavarit, Japan, Japan, Japan, Japan. Vrij vertaal, oren open. Ik heb een toast uit te brengen. Ja. Het partijtje dat we vanavond, dankzij meneer Holland, op touw hebben gezet, bevalt me uitstekend. Precies! Ja. <coughs> oh, hoe langer we op Sir Brandon moeten wachten, hoe liever ik het heb. Want een vodka is uitstekend! Ja, ja. Meneer Holland heeft ons een heel interessant experiment beloofd. Maar dat experiment kan niet zo interessant zijn als hetgeen er vooraf is gegaan. Schenk nog eens in, een Waldo, ouwe jongen. <laughs> Dank je. Dames en heren, ik drink op de gezondheid van de welgestelde burgerij. Heb de glazen met mij. <laughs> Als ik goed gehoord heb, is branden aangekomen. Nee, blijf maar, Hernando. Ik ga daar. Ik drink op de gezondheid van Mr. Bulldog. Mr. Ja, Bulldog? Als hij werkelijk een misdadiger is, als hij zich werkelijk hier onder ons verbergt, als hij een van jullie is, mijn sympathieke, mijn lieve vrienden, als hij dat is, dan is hij verdomme knap. En daarom drink ik op hem. Leven, Nicolaas de Tweede. Rust! Die ben lijkt me erg boven zijn theewaterschap. Wacht maar even. Het theewater gaat zo dadelijk over kopen. Daar heb je ze Oh ja! Surbrede. Goedenavond allemaal. Ja, het spijt me dat ik zo laat ben, maar ik heb werkelijk mijn best gedaan. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet gedacht had dat dat er hier zo gezellig zou toegaan. Waarom vooral voor de speelhond. Nee, dank u. Vanavond geen druffel. dat amigos. Een momento. Attenzione. Amigos, ik geloof werkelijk niet dat we zoveel reden hebben om pret te maken. Wanneer ik het wel begrepen heb, is het vrijwel zeker... ...dat we vanavond een van onze vrienden hier zullen verliezen. Zie, Mr. Holland, begin er mee en maak het kort. Dank u, meneer Bennett. Ik wachtte alleen maar op een zeilje om een wal te steken. En ik zal het kort maken. Ik denk op Nicolaas de derde. Het oh, is oh, oh, de oh, tweede bedoel ik. Of was het toch de derde? Oh, je wafel, Ivanovski. Wat sponja als iedereen nu klaar is met zijn complimentjes, dan wil ik u iets vertellen van een diamantsmokkelbende. Ja, ja, ja, ja, daarover gaat het, daarover gaat het. Wist u dat niet zo gemakkelijk is als diamantsmokkelen? Wanneer u er natuurlijk een paar goed betaalde handlangers en een slecht geweten kunt op nahouden. Itanger, de internationale haven in Noord-Afrika. Deponeert iemand een pakket tolvrij transito goed bij de Bank de Tanger. De volgende dag haalde meneer zus of Zo, eveneens een schakeltje in de smokkelbende, het pakket af, vliegt ermee naar Congatrain, Zwitserland. Op het vliegveld wacht meneer Solarin, die de douane bij het binnenkomen reeds passeerde, de aangekomen af en geeft het pakket door naar Artje Blair. Een nieuwe schakel, wanneer Solarin op zijn beurt in Kruiden geland is. Zo gaat het pakket, zonder in de handen van toldiensten te komen, tot. Tot waar denkt u? Ja, tot in Tampico, Mexico. De laatste tolbarrière wordt vermeden door medeplichtigheid van een lijnpiloot op een kleine plaatselijke lijn die de laatste koerier het pakje overmaakt wanneer hij, dit is de piloot, zijn vliegtuig gestald heeft en naar huis gaat. Handig, nietwaar? Ik hoef niet meer te zeggen wat er in het pakje zit. Voor een fortuin, ruwe diamant uit de Sierra Leone, Afrika, nu aangeland zonder tol in Tampico, Mexico. Lang niet zo gek bedacht. Het spelletje wordt echter gevaarlijk wanneer in die mooie keten één schakel breekt. Dan kunnen er rare dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat er plots een onbekende en onvindbare meneer Poeldog uit een telegram tevoorschijn komt. Of dat dat pakje diamanten in verkeerde handen terechtkomt. Kijk je maar even hier. Oh. Wel? Mr. Bulldog, deze diamanten zijn uw eigendom. Steekt u ze gerust in uw zak.